12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, hoofdredacteur Yves de Smet van de Vlaamse kranten. Morgen over de gekraakte mailbox van de premier daar in België. Verder een mediaforum met Barbara van Beukering en Joost Oranje. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Dorald Megens. Goedemiddag. Belgische spoorwegen stappen uit het Vira-project. Dijsselbloem verwerpt het plan voor een vaste voorzitter van de Eurogroep. En Rusland levert 10 gevechtsvliegtuigen aan Syrië. In het zuidoosten van het land kan het nog wat regenen. Verder vooral in het noorden geregeld zon. En geleidelijk wisselen zon en wolken elkaar overal af. Blijft het droog bij 16 graden aan zee en misschien wel 22 graden in het binnenland. Morgen begint de dag bewolkt en droog. Daarna gaat de zon schijnen. Zondag nog meer zon, minder wind. En dan wordt het dit weekend 14 tot 17 graden. We beginnen met nieuws uit België. Alles wijst erop dat de Belgen willen stoppen met de Vira. Afgelopen winter vielen veel Vira-treinen uit naar sneeuwval. Vira werd in januari al na een maand uit de dienstregeling gehaald. Er vielen uh, letterlijk bodemplaten van de trein. De NS heeft nog niet besloten of uh, het bedrijf door wil met de Vira. Nu correspondent Joris van Poppel in België. Joris, wat is er aan de hand?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 dat uh, die treinen zo onveilig zijn... dat ze ook niet op het Belgische spoor willen rijden, kunnen rijden. Dus al, al gaat Nederland wel door met die treinen... dan nog zullen ze voorlopig niet op het Belgisch spoor mogen rijden. Vanmiddag om vier uur uh, weten we meer. Dan is die persconferentie in België. En uh, de Nederlandse spoorwegen hier hebben ook gezegd... Uh, we gaan niet reageren voordat die persconferentie vanmiddag in België is geweest. Dus uh, de reactie van de NS, daar moeten we ook nog even op wachten. Dankjewel, Joris van Poppel. Minister Dijsselbloem voelt niets voor een permanent voorzitterschap van de Eurogroep. De Franse president Hollande zei gisteren dat hij voor een fulltime Eurogroep voorzitter is. Dijsselbloem is nu voorzitter, maar dat doet hij in combinatie met zijn werk als minister van Financiën. Correspondent Chris Ostendorf, jij bent met de minister in Athene. Je hebt hem net gesproken. Wat was de reactie van Dijsselbloem op dit plan? Voor Dijsselbloem was het op zich geen verrassing. Hij had al eerder signalen gekregen dat Frankrijk eraan denkt... om weer met dat voorstel te komen om er een permanente voorzitter van te maken. Uh, en je moet je bij dit hele voorstel ook bedenken... dat dit echt niet uit de lucht komt vallen. Frankrijk heeft op dit moment enorm veel moeite... met de opgelegde hervormingen van de economie. Hervormingen die worden opgelegd door de Europese Commissie. En Frankrijk is uh, eigenlijk van plan om te proberen... onder die druk van de Europese Commissie uit te komen... en wil dat weer politiek proberen te maken... Als je het economisch beleid in Europa weer politiek wil maken... dan moet je zorgen dat regeringsleiders er weer over gaan praten... En dan zou dus een voorzitter van de Eurogroep... een permanente voorzitter van de Eurogroep daarbij... heel gedienstig kunnen zijn. Want dan zouden de regeringsleiders weer met elkaar kunnen onderhandelen... over de economische politiek. Dan is het geen dictaat meer uit Brussel... maar een onderhandelbare economische politiek. En daarom wil Frankrijk zo graag zo'n permanente voorzitter van de Eurogroep. Dat is de analyse van uh, minister Dijsselbloem. Nu dus de, de, de part-time voorzitter. Hij voelt er bepaald niet voor om er een fulltime functie van te maken. Hmm. Ja, ook vanochtend... Uh, uh, Oud-minister Ruding, die zei: van ja, je hebt net vier maanden geleden besloten om, uh, om zo'n part-time uh, uh, voorzitter in te stellen. Dan moet je nu niet uh, in één keer weer gaan veranderen. En toch ligt dat. Uh, dat voorstel is dus niet nieuw, want er werd al eerder over gepraat. Het nieuwe is wel dat Duitsland er nu voor schijnt te voelen om met Frankrijk mee te gaan denken over zo'n voorzitterschap permanent. En dat brengt dus wel uh, een nieuwe dynamiek in het spel. Dat zou kunnen betekenen dat over anderhalf jaar na de Europese verkiezingen er wellicht gewerkt wordt aan zo'n vaste voorzitter. Als Frankrijk en Duitsland dat willen, andere landen er mee in zouden gaan stemmen, dan zou dat misschien voor de toekomst een optie kunnen zijn. En dan nog is Nederland daar niet voor. En bovendien, ik heb aan minister Dijsselbloem gevraagd... stel dat dan de keuze voor ligt, blijft u dan minister van Financiën? Wordt u voorzitter, permanente voorzitter van die eurogroep? Daarop zegt Dijsselbloem, dan blijf ik gewoon minister van Financiën. Dat is mijn hoofdtaak. Heb jij hem ook gevraagd of hij dit als, als persoonlijke kritiek ziet? Uh...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 echt professioneel aan te pakken op fulltime basis. Daar is het de Fransen om te doen. En het gaat niet om de persoon Dijzerbloem. Zo is ook hem verzekerd door verschillende collega's in Europa. Dankjewel, Chris Ostendorf. Zo'n 2500 demonstranten hebben in Frankfurt... de straten naar de Europese Centrale Bank geblokkeerd. Onder de noemer Blockupy betogen ze tegen de manier... waarop de ECB de economische crisis bestrijdt. De betogers willen voorkomen dat medewerkers van de bank... hun werk kunnen bereiken... De ECB zegt dat er maatregelen zijn genomen om operationeel te kunnen blijven. Net als veel andere banken in het financiële centrum van Frankfurt heeft de ECB zijn medewerkers opgeroepen om thuis te blijven. Dit is het nos journaal, het doorald Megers. Medische hulpmiddelen zoals stomazakjes zijn veel te duur. Dat zegt zorgverzekeraar CZ, die nu actie onderneemt. We hebben daar vanochtend al het een en ander over kunnen horen. CZ betaalt nu 4 euro per stomazakje, zegt de verzekeraar. Terwijl ze een vergelijkbaar product voor 17 cent in China kunnen laten maken. En dat verschil is CZ te gortig. Wij weten nu voor wat voor prijs er uh, geleverd kan worden. En we weten ook wel dat er nog iets meer uh, omheen kan zitten. Maar het verschil uh, van een productieprijs van een eenvoudig product dat machinaal geproduceerd wordt. Uh, van Wat wij in China kunnen laten maken en wat hier uiteindelijk betaald wordt is veel en veel te groot. Ja, dat is uh, directeur Wim van der Meeren van CZ. Uh, aan tafel nu, redacteur gezondheidszorg Rinke van der Brink. Rinke, um, heeft hij een punt hier, uh, meneer van der Meeren? Nou ja, het lijkt er wel op dat dat uh, een onverklaarbaar groot verschil is. Of tenminste, onverklaarbaar dat er in de tussenhandel heel veel winst wordt gemaakt op dat inderdaad eenvoudige product. Hè. Het kan best zijn dat er uh, kwaliteitsverschillen zijn tussen die zakjes, maar laat het dan eens een euro kosten. Ja. Um, als je het heel goed laat maken in China, dan is het hier nog uh, vier keer zo duur. Maar 17 cent of 4 euro? Het verschil is te groot. En ja. het is ook niet voor de eerste dat dat wordt vastgesteld. NOC Handelsblad heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar uh, waarom in Nederland medische hulpmiddelen zo duur zijn. Die zijn in Nederland vaak twee keer of nog meer duurder dan in Duitsland. Dat heeft ermee te maken dat in Duitsland grote samenwerkingsverbanden... van ziekenhuizen samen inkopen. Dus veel meer macht hebben en prijzen omlaag kunnen krijgen daarmee. Um, Nederlandse ziekenhuizen doen dat vaak uh, alleen of met weinig samen. En um, het blijkt ook zo te zijn dat als Nederlandse ziekenhuizen zeggen... weet je wat, ik ga pacemakers, heupen... In Duitsland kopen, want dan ben ik de helft goedkoper uit, dat dan uh, de fabrikanten dat eigenlijk verbieden en zeggen je moet ze in Nederland kopen, je mag ze niet in Duitsland kopen. En als ze het toch doen dat ze dan geen service krijgen, bijvoorbeeld. Hmm. Of uh, niet van de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden. Zo worden ze gedwongen om veel te duur in te kopen hmm. in hun eigen land. Nou zegt de tussenhandel zegt van ja, maar die 4 euro, dat klopt dat niet, dat verhaal. Nee, maar laten we het dan hebben over die, die heup die uh, uh, in Enschede uh, 2400 euro kost. En precies dezelfde kost uh, achter Enschede over de Duitse grens. In willekeurig welk ziekenhuis? De helft. Mm -hmm. En dat geldt ook voor stents. Dat zijn van die buisjes die in, uh, als je vaten slippen, als je hart- en aandoeningen hebt, gebruikt worden om een bloedvat open te houden. Die kosten drie keer meer in Nederland dan Precies hetzelfde kwartier, buisje, Maar Hebben we dan over hetzelfde kost. materiaal? Er zit geen kwaliteitsverschil Hetzelfde ma materiaal, hetzelfde buisje van dezelfde fabrikant. Ja. Als dit nou doorgaat, zet CZ hiermee dan een, een, een trend in? Dat uh, gaan dan andere verzekeraars volgen, denk jij? Ja, daar ben ik van overtuigd. CZ is vaak degene die een beetje het breekijzer hanteert. Die niet bang zijn om uh, als eerste uh, zo'n markt aan te pakken. En uh, ik ben ervan overtuigd dat de andere grote verzekeraars uh, hier uh, naar kijken en gaan volgen. Rinker van der Brink, dankjewel voor je uitleg. Rusland gaat naast luchtafweerraketten ook tien gevechtsvliegtuigen leveren aan Syrië. Het gaat om Mig-29 toestellen die net als de raketten al waren besteld. Een woordvoerder van president Poetin zegt dat bestaande contracten worden nageleefd... maar dat er waarschijnlijk geen nieuwe contracten worden gesloten. Rusland zegt verder dat Syrië zijn luchtafweerraketten niet voor de herfst krijgt. En dat is in tegenspraak met de opmerking van de Syrische president Assad gisteren... dat die raketten al in zijn land waren aangekomen. Sport. Gisteren hadden ze in Parijs veel last van de regen. Dan hebben we het over tennis op Roland Garros natuurlijk. Uh, vandaag zijn alle wedstrijden gewoon van start gegaan. Ook een Nederlander op de baan. Mark Brasser, hoe is het weer daar nu? Het weer is goed, het is wel grijs, het is, het is koud, het is een, ja, een beetje een gure dag op Roland Garros. Maar het is droog en dat is het belangrijkste. En dus kan Robin Haase eindelijk de baan op, of staat hij op de baan in zijn partij. Zijn tweede ronde partij tegen de Pool, Jerzy Janowicz. Die partij had eigenlijk gisteren gespeeld moeten worden. Heel lang hebben ze toe moeten wachten. En uiteindelijk besloot de organisatie om de wedstrijd eruit te gooien... omdat het programma door de regen danig in de war werd geschopt. Goed, er is inmiddels een set gespeeld. De eerste set die werd gewonnen door Jerzy Janovic. 6-4, Maar de verschillen zijn heel erg klein. Uh, tot 4-4 uh, ging het gelijk op. Wel breekkansen over en weer. En toen verloor uh, Robin Haase zijn service game. Het werd 5-4 voor de pool. En uh, die pakte vervolgens de eerste set met uh, 6-4. We zitten nu aan het begin uh, van de tweede set. Robin Haase werd meteen gebroken. Ja, dan vrees je eventjes uh, ja, een breek achter. En dan de eerste set verloren hebben. Ja, maar hij herstelde dat eigenlijk meteen uh, heel erg goed. brak meteen terug. Het werd 1-1 uh, en nu is het 2-2. Uh, Ondertussen... Op uh, het tweede grote stadion. Dat is koer uh, suzanne Lenglen. Daar speelt uh, Rafael Nadal. Hij speelt tegen Martin Kliesan. En uh, Nadal heeft het uh, moeilijk. Hij heeft de eerste set met uh, 6-4 uh, verloren. Overkwam hem ook eens eerste ronde partij tegen de, de Duitser Daniel Brans. En nu dus weer setverlies voor uh, Rafael Nadal. Maar goed, het is een best of five. Dus nog niks aan de hand uh, voor de Spanjaard. Haze dus uh, tegen uh, Janovic. Baan 16, 6-4 en 2-2. Mark Brasser, dankjewel. Nu naar Dennis Mooi, ANWB verkeersinformatie. Dennis. Ik begin met de A58. De A58 vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen en richting de Antwerpse haven. Want die is afgesloten bij het knooppunt Marquisat. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. Er zit geconcentreerd ananassap in die wagen. Tussen Bergen op Zoom en het knooppunt Marquisat staat het verkeer voorlopig nog stil over 7 kilometer. En op de A4 vanuit Antwerpen naar Bergen op Zoom staat tussen de Belgische grens en het knooppunt Marquisat door datzelfde ongeluk. 3 kilometer file. Verkeer vanuit Rotterdam onderweg naar de haven van Antwerpen kan daarom het beste omrijden door de route langs Breda te volgen. De A16 en de E19 dus. En op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort staat bij Brugge 4 kilometer. En naar Amsterdam staat het tussen Stroe en Hoevenlaken 3 kilometer. 13 minuten over 12 is het inmiddels nog geen keer de belangrijkste punten uit deze uitzending. De Belgische spoorwegen stappen uit het Vira-project. Zo wordt verwacht. Vanmiddag om 4 uur is er een persconferentie. Minister Dijsselbloem verwerpt het plan van een vaste voorzitter voor de Eurogroep. En Rusland gaat tien gevechtsvliegtuigen leveren aan Syrië. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1, Jurgen van den Berg met lunch. Wij van Sparta zijn best trots dat wij de elektrische fiets introduceerden in Nederland. Inmiddels zijn er veel verschillende modellen. Dus zie je misschien door de spaken het wiel niet meer.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vanavond is er een heuse discussieavond over het ontbreken van recensies van radioprogramma's. De initiatiefnemer en radiocollega Maatje Duin is zometeen hier om erover te vertellen. In het Mediaforum Barbara van Beukering, die ze voor het eerst hoofdredacteur van het Parool. En de hoofdredacteur van Nieuwsuur Joost Oranje. En het gaat onder meer over de nieuwe late-night talkshow van RTL. Met Humberto Tandus. En die gaat in het nieuwe TV-seizoen de concurrentie aan met DWDD en PNW. Het wordt een talkshow, elke dag half elf, van uh, maandag tot en met vrijdag op RTL 4 Waarbij we inderdaad gasten ontvangen. Inderdaad met een tafel, met publiek, op een locatie. Nou, dat klinkt heel bekend. Uh, 140 punten, dat is tot nu toe de hoogste score van de Nationale Nieuwsquiz deze week. Er is nog eentje die daar wat aan kan veranderen. En dat is Lisa Schipper uit Utrecht. Dit is Radio 1 Lunch. Ik begin met het medianieuws van vandaag. Bij de Vlaamse krant De Morgen kregen ze wel een heel spannend pakketje in de brievenbus. Een CD-ROM, zonder begeleidend briefje. En daar bleken allerlei privé-mails van de Belgische premier Die Rupo op te staan. De Morgen bracht het verhaal van morgen in de krant. En aan de telefoon is nu Yves de Smet, de hoofdredacteur van die krant. Meneer de Smet, goedemiddag. Goedemiddag. Dat was best spannend, denk ik, toch? Uh, ja, want je weet absoluut niet wat je in handen hebt. Uh, dat is een anoniem CD-ROM en... en... Die bestanden erop waren ook in een oude computertaal, dus we kregen het nog niet eens meteen open. En toen dan de ICT-jongens daar toch in uh, geslaagd waren, dan kwamen ze met wapperende handjes binnen van wil je nu iets weten? Dit zijn honderden en honderden en nog eens honderden privé-mails, allemaal van, uh, van Elio Di Rupo, de premier. En haalt, u, dus dan haalt u dan, wel... en haalt u dan gelijk het handboek van de morgen erbij van wat doen wij in zo'n geval? Doen in zo'n geval wat iedere journalist ter wereld doet. Wij kunnen onze nieuwsgierigheid niet bedwingen en wij beginnen dat allemaal te lezen. Uh, en dan, eenmaal we weten wat we in handen hebben, dan gaan we erover praten. Wat doe je er nu mee? Uh, en uh, dat viel aardig tegen, moet ik zeggen. Want natuurlijk, je hoopt uh, dat Watergate binnenkomt op die manier. En dat je daar uh, inzicht zal krijgen in heel vertrouwelijke en heel bediscuteerbare dossiers. Maar dat viel aardig tegen, want het waren meer van het type huistuin- en uh, Berichtjes naar uh, de lokale bankbediende om een overschrijving te doen uitnodigingen voor een barbecue. Uh, af en toe is een klein politieke mail. Uh, bedenkingen over een bepaald dossier, dat soort dingen. Maar er zat niks in wat je... Uh, onwettelijk of zelfs maar ondiontologisch of zelfs maar ja, tegen het randje zou kunnen noemen ja. en dus uh, was er een discussie, ja, is dit eigenlijk wel maatschappelijk relevant genoeg om te brengen ja. en het enige wat ons maatschappelijk relevant leek in het hele verhaal was het feit dat iemand erin geslaagd was om dat te doen ja. dus dat, dat hebben de dat... inhoud van de mails ja, en dat, dat stuk stond vanochtend ook in de krant, maar eigenlijk over die inhoud van die mails helemaal niks, want u zegt ja, ja was, daar, was daar verder weinig over te melden toch ja, ik bedoel, uh, ik, ik, ik, ik kan mij indenken dat uh, een, een blad als privé, zeg maar, uh, daar wel een aantal saillante verhalen uit had kunnen halen. Maar wij behoren nog tot die journalistieke school die zegt van kijk, mensen hebben ook recht op privacy, zelfs als ze eerste minister zijn. En dat recht op privacy kan je als journalist alleen maar schenden als je ja. iets te weten komt dat maatschappelijk relevant genoeg is, waarvan je denkt dat het publiek heeft het recht om die te weten. Ja. En pas dan neem je die beslissing om die privacy te gaan doorbreken. En dat leek ons in dit geval niet nodig te zijn. Nee. Stel dat er wel iets uh, essentieels in zou staan, u zou dat publiceren. Zou dat dan ook nog allerlei uh, uh, rechtszaken tot gevolg kunnen hebben? Dat zou kunnen. Uh, ik men kan ons niet verwijten dat wij de informatie gebruiken die wij ter beschikking krijgen. Uh, maar ik kan mij ook indenken dat er een, een juridische redenering mogelijk is waarbij je zegt van, kijk, dit is de facto gegevensdiefstal, wat het ook is. Uh, en dus je gebruikt dingen die eigenlijk gestolen zijn. En dan zijn er precedenten bekend in België, waar journalisten vervolgd zijn voor het uh, begrip heling. Dus het, het, het verdere gebruik of verkoop of commercialisering van gestolen goederen. Ja. Uh, maar tot een veroordeling is het daar nooit bijgekomen. Maar ik kan mij indenken dat je die redenering zou kunnen opbouwen. Maar goed, dat is, uh, dat is in deze niet het geval. Nee, die rupo heeft gezegd dat hij onthutst is, hè? Dat, dit, uh, dat dit gebeurd is en uh, dat hij morgen dus nu toch zijn mails heeft gelezen. Um, ja. Hij gaat nog nadenken of hij uh, hier aangifte van gaat doen, zodat er uit kan gezocht gaan worden wie het is, is geweest. Want dat weet u ook echt niet, hè? Nee, dat weten we niet. Het is echt in een totaal anonieme uh, envelop, een gewatteerd envelopje, weggekomen. Uh, zonder afzender, uh, netjes uh, met voldoende postzegels. Uh, het is ergens gepost in het Antwerpse. En voor de rest weten wij het ook niet. Dus we vermoeden nu wel, als uh, de premier klacht indient, dat het niet lang zal duren. Of er komt een vriendelijk agent dat bij ons opvragen om, om uh, vingerafdrukken en dat soort dingen proberen op te spooien. Uh, dus dat, dat zal er nog gebeuren in een van de komende dagen, Goed. denken we. Dank voor het gesprek, Yves de Smet, hoofdredacteur van de Morgen. Het Radio 4-programma Muziekvirus moet stoppen. Dat meldt een van de presentatoren, Art Royakkers, op Twitter. Hij zegt dat het programma om nog onbekende redenen stopt. Muziekvirus is een live muziekprogramma... dat vanuit de Rotterdamse Schouwburg wordt uitgezonden. Het kantoor van de Oegandese krant Daily Monitor is weer open. Een week geleden werd het gebouw door de politie afgesloten. Omdat de krant een brief van een hoge generaal had gepubliceerd. In de geheime brief werd beweerd dat president Museveni er alles aan wil doen om zijn zoon hem te laten opvolgen. Journalisten demonstreerden afgelopen week voor het afgesloten gebouw. En dat protest werd hard neergeslagen door de politie. Een paar dagen geleden uitte de Nederlandse minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploemen, nog haar zorgen over de persvrijheid in Oeganda. Journalisten van Oegendese kranten kunnen vandaag gewoon weer aan de slag... omdat de president het uitgesproken heeft met de hoofdredactie. CNN heeft sinds kort geen kantoor meer in Bagdad. Vanuit Irak wordt nog wel verslag gedaan door correspondenten... maar de fysieke redactie verdwijnt. CNN werd vooral bekend tijdens de Golfoorlog, toen vanuit Baghdad verslag werd gedaan door Bernard Shaw, een van de presentatoren. En een van zijn bekendste citaten ging zo. Let's describe to our viewers what we're seeing. The skies over Baghdad have been illuminated... Het is inmiddels een gevleugelde uitdrukking geworden... die onlosmakelijk verbonden is natuurlijk met de toestand in Irak. Wie wordt de slimste mens van 2013? Op 22 juli begint een nieuw seizoen van dit programma. En vorig jaar won Arjen Lubach de NCV kennisquiz Die werd gepresenteerd door Philip Frederiks en Maarten van Rossum. Moulin Rouge, het is een molen, rode molen. Uh, het is een seksclub, het is een stripclub, het is een nachtclub. Ja, is goed! Ja. En Lubach droeg zijn titel vorig jaar op aan tv-presentatrice Janine Abbring, omdat ze zwaar gewond raakte bij de opname van Wie is de Mol? Dit jaar gaat Janine zelf meespelen. En de NCV maakte vandaag de eerste twaalf deelnemers bekend. Naast deze Janine Abbring spelen ook parlementair verslaggever... Dominique van der Heijden en oud-journaallezer Hennie Stoel mee. De complete lijst is terug te vinden op onze Facebookpagina. En vanaf 22 juli is de slimste mens dus te zien bij de NCV... iedere werkdag om half negen op Nederland 2. Woensdag is de uitreiking van de zilveren reismicrofoon. Dat is de belangrijkste radioprijs. Maar eh, minder bekend eh, dan de tv-prijs, de Nipkow-schijf. Die wordt tegelijkertijd uitgereikt. En dat is niet terecht, vindt radiomaker Maatje Duin. Sowieso mag er van haar wel wat meer aandacht voor die goede oude radio komen. Bijvoorbeeld ook in mediacritieken. Die gaan nu vrijwel altijd over tv-programma's. Vanavond is er een heuse discussieavond over dit onderwerp. De titel is Waar is de radiokritiek? En initiatiefneemster Maatje Duin is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is het probleem, Maatje? Nou, precies wat je schetst. De, er zijn tv-rubrieken uh, in alle kranten. En NRC had een tijdje lang zelfs een soort mediarubriek: zap, klik, lees. Maar luister ontbrak daarin. En daar willen wij verandering in brengen. Het is eigenlijk van alle tijden dat radio een beetje het ondergeschoven kindje is. Mhm. Mm ja, maar uh, in andere landen hebben ze toch lichtende voorbeelden waar wij, uh, uh, waar wij uh, ons door laten inspireren. Bijvoorbeeld in The Guardian is er een hele uh, site, een hele afdeling radiocritiek. En dat varieert dan van uh, thema's zoals hoe kunnen hoorspelen realistischer klinken... en uh, tot uh, wie wonnen de Sony Awards of hoe krijgen we meer vrouwenstemmen op de radio... Het zou mooi zijn als uh, een krant, of, of bij voorkeur een paar kranten en tijdschriften, daar een voorbeeld aan nemen. Ja. Je kunt uh, überhaupt misschien vraagtekens stellen bij het fenomeen recensent. Want uh, nou ja, we hebben tegenwoordig Twitter en dat is één grote recensierubriek. Uh, dat is waar en daardoor krijgen ook heel veel luisteraars hun... ...tips over bijvoorbeeld podcasts uit Amerika of, of, of uh, Engeland... ...dat is natuurlijk door internet veel dichterbij gekomen. Maar een recensent is toch iets anders. Die, die heeft kennis van zaken, die luistert al jaren naar de radio... Hè, ...zoals tv-recenten het, het hele tv-landschap overzien. En die leer je ook een beetje kennen... ...en dan kun je een beetje vertrouwen op hun oordeel... En ja, recensenten kunnen een soort gidsen zijn in de overdaad aan informatie... in dit geval aan radio, die ons ter beschikking staat. De twee bekendste recensenten zijn Berenkamp van NRC en Gelen van Volkskrant. Eigenlijk is op die manier ook die discussieavond tot stand gekomen. Want jullie begonnen op Twitter een beetje met elkaar te hakken takken. Ja, er was een heel mooi hoorspel van Bente Hamel op Radio 4 uitgezonden zaterdagavond. Uh, en ja, er waren, was er eigenlijk gewoon zo weinig aandacht aan besteed. En daar beklaagde ik me over uh, op maandagochtend. Uh, en ik zei, Hans Berenkamp, Jean-Pierre Gelen, Gavi Keizer van de Groene Amsterdammer. Waarom wordt hier nou nooit over geschreven? En ze... Ze beaamde wel dat dat inderdaad een, uh, een schuldbewust uh, item was op de, uh, elke NRC-redactie, zei Hans Berenkamp, en dat dat zonde was. En uh, het is ook gek omdat deze televisierecissenten wel in de jury van de Zilveren Reismicrofoon zitten. Dus tv en radio uh, uh, wordt eigenlijk door dezelfde mensen beoordeeld, maar er wordt niet per se over geschreven. En nou heel leuk dat deze heren dus nu vanavond te gast zijn om hier uh, over te debatteren en te kijken hoe het anders kan. Dat is wel de winst. van hebben die jury nu wel uitgemaakt. Met een paar radiokenners. Jazeker, ja, ja. En uh, bijvoorbeeld Mark Chavan van de NRC komt een, uh, voor een uh, gastrecensie voordragen. En uh, we hebben de redactie van Hart Hoofd te gast, dat is een uh, online tijdschrift over uh, kunst en uh, journalistiek. Die komen ook mee debatteren en die vormen eigenlijk de nieuwe luisteraars. Dus de mensen die hun radio niet meer per se aanzetten... maar gewoon on-demand podcasts luisteren. En de eerder genoemde Gele en Berenkamp doen ook mee. Die, die doen er ook ja. mee. Uh, moet jij niet gewoon de radiorecensent van Nederland worden? Uh, ja, ik ben radiomaker. Dus dan zou ik mijn eigen werk ook moeten gaan recenseren. Dat lijkt me een beetje uh, incestueus. Uh, dat is ook weer waar. Kijk, en dat is de bescheidenheid die wij radiomakers kennen. Uh, goed, nou, we gaan kijken hoe dat afloopt. Een mooie discussieavond vanavond. Maatje Duin, dankjewel.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 Het Media Archief. Het is vandaag al het wereld niet rokendag. Premier Rutte krijgt op een ludieke manier... zoals er is bekendgemaakt een petitie overhandigd van Stivoro... die zich grote zorgen maakt over het kabinetsbeleid. Begonnen als de Stichting Volksgezondheid en Roken... noemt Stivoro zichzelf nu het expertisecentrum voor tabaksontmoedigingsbeleid. En dat gebeurt onder meer met een voorlichtingscampagne. Dat hebben ze al vaker gedaan. U kent vast deze nog wel met deze jongen... die in een volle examenzaal een langdurig boer laat... Midden in het gezicht van een lerares. Hey, maar ik hoop niet. In dezelfde serie 1988 praten we over werd ook dit radiospotje gemaakt. De volgende halte is Zonnestein. Passagiers voor deze halte hebben pech. De metro stopt hier niet. Ook niet bij halte Kronenburg. Passagiers voor deze halte kunnen eveneens de pot op. Ik heb het namelijk helemaal gehad. De metro stopt overigens nergens meer vandaag. Dan kan ik tenminste lekker snel naar huis. Zult u misschien denken, wat een rotstreek. Inderdaad. Maar ik rook niet. Om de jeugd aan te spreken waren er ook nog meer spotjes die op het randje waren. Een jongen die in vervelende klant zijn eigen urine voorzet in plaats van een glas appelsap. Die werd door de kijkers van TMF uitgekozen tot allerleukste spot. En deze mag er ook wezen. Oh, zegt jongeman. Ik weet niet dat je door hebt, maar je staat tegen de pantalon van mijn kostuum te urineren. Oh, sorry. Sorry. Ik mikte alleen op mijn schoenen. Nou ja, Vind je dat soms normaal? Ja, maar ik rook niet. De reclamecodecommissie kreeg veel klachten naar aanleiding van deze spotjes. Maar die klachten werden allemaal afgewezen. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. En dat doen we vandaag met Barbara van Beukering... Die is hoofdredacteur van het Parool. De eerste keer dat ze hier is in deze hoedanigheid. Want wel vaker al in het programma geweest... maar uh, nu echt als uh, Mediaforumlid. lid Hartelijk welkom. En Joost Oranje is er, de hoofdredacteur van Nieuwsuur. En die is al vaker geweest. Uh, Barbara, even over jouzelf. Je had even tijd om weg te gaan. Er was even een hete periode op de redactie van het Parool. Ja, die is alweer achter de rug... Ging over uh, de adjunct-hoofdredacteur? Ja, de adjunct-hoofdredacteur uh, is uh, uh, weg. Die heeft de krant verlaten. En dat uh, was even, uh, zorgde voor wat reuring op de redactie. Maar inmiddels is uh, de rust weer weergekeerd. Is er al een nieuwe op, op, op, op, nee, op, we op hebben, de Nee, we waren met z'n drieën in de hoofdredactie. En we hebben besloten om met z'n tweeën door te gaan. Oké, okay, dus er komt geen nieuwe adjunct hoofdredacteur bij voor het parool. Even over die radiorecensie. Ik, ik zag jou gespannen meeluisteren. Ik neem aan dat we dat binnenkort in het parool kunnen zien. Leuk nee, idee. Wij, wij maken ons ook echt schuldig aan uh, weinig aandacht voor radio. Ja. ja. ja. Doe dat gewoon eens. Ja. Joost, uh, uh, ooit trouwens ook gewerkt voor de radio, hè Joost. Ja, met heel veel liefde. Uh, nu bij de TV, bij Nieuwsuur. Ja. En het is ook nog allerlei kranten tussen stops gehad. Um, ja, deze week waren jullie toch min of meer ook een beetje in het nieuws, want Ferry Mingelen stopt. Ja. En daarin doet veel bij jullie in Nieuwsuur. Zeker. Sterker nog, uh, Ferry is een van de mensen die Nieuwsuur heeft gemaakt tot wat het nu is. Dus dat is een heel belangrijk iemand. <kwijnt> en het is natuurlijk heel jammer dat hij stopt. Heb je daar nog maar tegenaan ik... bemoeid eigenlijk? Ja, natuurlijk. Ik heb met, uh, met uh, Marcel Geloof samen en natuurlijk ook met Ferry daar uitvoerig over gesproken. En er is uitgekomen wat er uitgekomen is. En uh, uh, nou, hij heeft er ook zelf ook van alles over gezegd. En we gaan uh, uh, op zoek en zijn bezig met een uh, hele goede opvolger. Dat gaat uh, allemaal goed komen. Ja. hij uh, ja, heeft duidelijk aangegeven dat hij eigenlijk liever zelf niet had willen stoppen. Hij had nog wel even door willen gaan. Ja. Hij uh, heeft ook wel gehinderd op uh, het feit dat hij uh, zijn kennis nog wil blijven inzetten. Uh, moet ik me een soort Martsmeetje voorstellen? Dat hij weg nee, is nee, bij, nee. Uh, de, bij Nieuwsuur, maar toch af en toe dan nog weer aan tafel opduikt of zo? Nee, nee dat zeker niet. Want, want uh, zijn opvolger zal gewoon die rol gaan vervullen. En uh, dan moet je natuurlijk niet nog met een soort van schaduwspits gaan spelen. Maar ik heb wel met Ferry afgesproken dat we gaan kijken... of we na 1 januari uh, toch nog iets kunnen doen uh, met hem... in een beperkte periode, in een serietje bijvoorbeeld of zo... waarin we terugkijken met hem op... Uh, nou ja, 30 jaar parlementaire verslaggeving in Nederland. Hij heeft natuurlijk ontzettend veel meegemaakt. En kunnen we daar op een of andere manier ook in Nieuwsuur... met de televisie wat mee doen, met hem, in interviewvorm... of in serievorm, daar gaan we binnenkort eens even over om de tafel zitten. En dat is veel meer het idee. Dus gewoon in het kader van zijn afscheid en, uh, ja. en uh, ja, daar op een mooie manier... en ook op een journalistieke manier uh, aandacht aan besteden in Nieuwsuur... waarin het vooral ook over de politiek zal gaan... en over hoe Nederland zich ontwikkeld heeft in al die jaren nou, die hij verslagen heeft. En wie wordt ook weer zijn opvolger, zei je? Dat heb ik helemaal uh, nog niks over gezegd. <laughs> ja, echt zo'n bescheiden radiovraag is dat. <laughs> nee, ik tip die Bos van Roosentaal, maar dat doe ik al een paar dagen. Dus ik, ik denk dat hij dat gaat doen. Dat kan worden ingezet. Oké. Okay. Uh, nou ja, jij zegt het niet. We gaan het allemaal wel uh, meemaken. Zometeen uh, andere zaken die we gaan bespreken in deel 2 van het Mediaforum. Dit is radio 1. Eerst het laatste nieuws in het NOS Nationaal. Hier is Dorald Meegers. Alles wijst erop dat de Belgen willen stoppen met de Vira. De Belgische spoorwegonderneming NMBS geeft vanmiddag om vier uur een persconferentie. De NMBS wil het bericht nu nog niet bevestigen of ontkennen. Afgelopen winter raakten veel Vira treinen beschadigd na sneeuwval. Stukken trein vielen er letterlijk vanaf. Vira van de Italiaanse bouwer Ansaldo Breda werd in januari uit de dienstregeling gehaald en de problemen zijn nog altijd niet opgelost. Er is de komende jaren meer geld nodig om tienduizenden Nederlandse oorlogsgraven... in landen als Duitsland en Indonesië te onderhouden, zegt de Oorlogsgravenstichting. Het komt voornamelijk door de stijgende loonkosten. De Oorlogsgravenstichting krijgt jaarlijks bijna drie miljoen van de overheid. De stichting zegt volgend jaar twee ton meer nodig te hebben. In Rusland gaat naast luchtafweerraketten ook tien gevestvliegtuigen leveren aan Syrië. Het gaat om Mig-29 toestellen die net als de raketten al waren besteld. Een woordvoerder van president Poetin zegt dat bestaande contracten worden nageleefd... Maar dat waarschijnlijk geen nieuwe contracten worden gesloten. Rusland zegt verder dat Syrië zijn luchtafweerraketten niet voor de herfst krijgt. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? ANWB Verkeersinformatie, nu hier is Dennis Mooi. We Begin weer met Bergen-op-Zoom. De A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Vlissingen en Antwerpenhaven... is nog steeds dicht door een gekantelde vrachtwagen geladen... met een ananas-sapconcentraat. Bij het knooppunt Markizaat is de weg afgesloten. Tussen knooppunt Zoomland en knooppunt Markizaat... staat het verkeer stil over 8 kilometer. En vanuit Antwerpen op de A4 naar Bergen-op-Zoom... staat voor datzelfde knooppunt Markizaat 3 kilometer file. Verkeer vanuit Rotterdam onderweg naar de Antwerpse haven... rijdt dus om via Breda over de A16 en de 19 Op de A1 richting Amsterdam zaten bij Eembrugge 3 kilometer en op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle tussen Maren en Leusen 2 kilometer file. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum met Joost Oranje, de hoofdredacteur van Nieuwsuur... en Barbara van Beukering, de hoofdredacteur van Het Parool. Uh, we horen net Yves de Smet, jullie collega van De Morgen in uh, België. Een CD-ROM is daar afgeleverd met uh, privé-mailtjes van de premier, die Roepo. Uh, mailtjes die hij tussen 2004 en 2008 heeft uh, verstuurd. Joost, stel, uh, dit was de Nederlandse situatie. Uh, je kreeg zoiets van Rutte binnen. Ja. En wat doen we dan? Uh, nou, hetzelfde wat Yves zei, uh, dat ga je natuurlijk bekijken. Je gaat natuurlijk niet zo'n ding uh, ongelezen in de prullenbak gooien... Uh, eerst bekijken, uh, dan afwegen uh, hoe belangrijk het is uh, en dan daar een beslissing over nemen of je daarover publiceert of delen van publiceert. Het is natuurlijk interessant wat hij zei, dat het voornamelijk uh, privé-e-mailtjes waren, maar dat er ook uh, bepaalde bedenkingen over dossiers in stonden. Uh, nou ja, dat soort dingen zijn natuurlijk toch interessant om te weten. Als ja. daar toch een dingetje, ondanks dat het een privé-e-mail is, maar er staat toch iets in over een belangrijk dossier wat nieuws is of wat een ander licht werpt op de situatie. Ja, dan kan je natuurlijk voor de situatie komen te staan van... is het algemeen belang groter dan, uh, dan, dan ja. het privacybelang? En dan moet je ook gewoon publiceren. Zelfde situatie, Barbara? Wat, wat doe je? Ja, jij? precies dezelfde. Tuurlijk. Je gaat het lezen. Ik wil, je zou wel een waardeloze journalist zijn... als je in nieuwsgierigheid uh, kon bedwingen en hem inderdaad in de prullenbak zou gooien. En dan die afweging maken, ik denk dat, we, dat het eigenlijk heel duidelijk is. Ja. Zij hebben dus uh, gezegd: nou ja, inhoudelijk stond er niet zoveel in. en hebben wel het feit gemeld dat het. Dat het uh, want je kunt ook zeggen: nou ja, dat, dat, dan is het ook eigenlijk geen nieuws als er niks in staat. Het, ja, het nieuws is eigenlijk dat ze die cederom in handen kregen. Hè? Ja. Niet, niet, uh, niet de inhoud. Althans, dat, uh, maar zou je, dan, zou, je dat, zou je dat dan ook op die manier publiceren? Ja. Als er dus inhoudelijk eigenlijk niet zoveel te melden valt, toch wel melden? Ik zou precies hetzelfde doen als Yves de Smit. Joost? Ik denk het ook, ja. Hoewel, je kan je situaties voorstellen dat je ook denkt... Van, nou, waarom moeten we dit überhaupt melden? Maar het feit dat er privé e-mails eh, e van de minister-president... blijkbaar zomaar rond kunnen gaan, dat, dat is toch interessant. Dat is toch nieuws. Dus ik denk dat ik ook hetzelfde had gedaan, ja. Uh, Bram, zou je ervoor betalen als iemand zich uh, bij jullie meldt... en zegt, nou, ik heb iets heel interessants? Uh, en, wel, en welke bedragen, denk ja. je? <laughs> ja, gewoon ja. meer het, het principe gewoon. In, ja, in principe. Nou, ik, dat weet ik niet. Het is, het is ook, ook nog nooit overkomen... En uh, ik weet ook niet wat, wat voor bedragen iemand dan zou vragen. En uh, nee, daar, kan, daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Maar het is dus niet uh, in principe zo In principe niet, betalen niet we niet. Wij nee. betalen nooit ergens voor. Nee. Maar als het heel interessant is, kan het nou wel. ja, ja. Als de onderhandelingen zijn geopend, ik ja, hoor het al. Uh, Joost, hangt er bij jullie wel eens iets <laughs> aan nee, de deurknop? Nooit. Nou, dan hangt het wel eens... Oh, ik bedoelt ik dacht dat we dat betalen. Ja, betalen nee, zou nee, ik... ik nooit doen. Over de, nee. de deurknop. Um, ja, dat gebeurt wel eens. Uh, kijk, het komt natuurlijk tegenwoordig steeds meer voor met die... Uh, Digitalisering, dat mensen dingen laten liggen of usb stickjes laten liggen. We hadden er laatst ook nog weer eentje. En dat, uh, ja, een of andere slimmerik stuurde er dan op. Hopelijk naar Nieuwsuur. Dat is natuurlijk altijd goed. En dat was ook niet interessant, ja. En dan doen dat we er ook niks meer. Ja? Ik weet geen eens wat het was. Ook van een, een of andere ambtenaar met, met... Ja, we hebben het bekeken, maar het was, niet, het was gewoon niet interessant genoeg. Dus maar ze weten we we jullie dus wel te vinden als, als er dit soort dingen Ja, doen. nou niet dat dat dagelijks gebeurt, hoor. Maar het, het is wel eens gebeurd. Mm. Ik heb zelf ooit toen ik nog mee... Nova werkte uh, dus op die manier de beruchte Securitel-affaire kunnen onthullen... omdat er echt een soort uh, ja, witte envelop in de briefbus gleed... met allemaal hele ingewikkelde documenten van het ministerie van Economische Zaken... waar we eerst helemaal niets van begrepen. En toen we het goed gingen lezen, bleek dat een heel explosief verhaal te zijn... over het niet aanmelden van Europese wetgeving door Nederland. En dat kreeg een, werd een enorme rel. Dus dat was wel heel erg leuk. Dus ja. Het gebeurt af en toe wel, ja. maar niet veel, hoor. Dus wel de tijd nemen in ieder geval om het goed te bekijken, want to je altijd. weet het nooit. Tuurlijk. Uh, dan, RTL komt met een nieuwe talkshow. Er is uh, jarenlang over gesproken, maar nu is dan het hoge woord eruit. Uh, Humberto Tan gaat het doen vanaf 26 augustus elke werkdag om half elf s'avonds. Is dat een goed idee, Barbara van Beukering? Tuurlijk, voor RTL wel. Ik, het, het, het, ik verbaas me nog dat ze zo, zo lang gewacht hebben naar Barend en Van Dorp. En uh, Humberto Tan lijkt me ook eigenlijk een uitstekend idee. Ik ben wel fan van hem. Maar het is weer een talkshow. We hebben net ja. even gehoord wat hij gaat doen. Dat is eigenlijk allemaal weer van het hetzelfde. Ja, ja, tuurlijk. Maar goed, dat is dan die concurrentie op die netten. Dat lijkt me, lijkt me niks mis mee. Nee. Joost, deels in jullie tijd ook. Ja, half elf begint het geloof ja. ik. Dit ja. in, midden in, in Nieuwsuur. Ja, nou, ik wens hem veel succes. Ik ben benieuwd. Uh, hoe meer Shun zieke concurrentie, hoe beter. En uh, uh, ja, wij, wij zijn er niet bang voor of zo. We gaan uit van onze eigen kracht. Het is natuurlijk wel zo dat... Uh, ja, wat natuurlijk een bekend fenomeen is, is de, de strijd om de gasten, om ja. de studiogasten. Wij je, je hebt weer iemand die ja. dezelfde vijf ja, te vissen. Ja, dat doen natuurlijk. wij natuurlijk ook aan mee. En zeker als hij ook uh, zich gaat richten op het gebied van politiek en economie... dan uh, hoef je natuurlijk ook geen uh, Einstein te zijn om te zien... dat dat natuurlijk een uh, gevecht zal gaan worden op zo'n dag. Dat is natuurlijk vervelend, maar het is niet anders. Dus daar, uh... We vechten er vrolijk in mee. Ja, ja. Want wij willen natuurlijk ook de beste gasten op die dag in de studio. Want, want, kan, je, kan je daar nog eens even een inkijkje geven voor de luisterhuis? Want uh, nou, je hebt dus nu de wereldrijd door. Paul en Witteman, jullie. Uh, ja. Iedereen zit een beetje toch aan. en Die wil toch de belangrijkste gasten ja. daar aan aan tafel hebben. Ja, dus dat moet je, dat moet je heel goed managen. Uh, ik vind dat uh, vanuit journalistiek opzicht gezien natuurlijk wel zonde. Want ik, ik heb bijvoorbeeld in Den Haag hebben wij mensen rondlopen die dat doen, die dat gastenmanagement doen. Die zijn is... alleen maar bezig in Den Haag om, om ja, gasten te verregelen. Ja, nou dat is een heel belangrijk deel van hun werk. En dat is natuurlijk niet alleen maar op één dag een telefoontje plegen. Dat is vooral heel veel contacten onderhouden met die mensen, met hmm. die gasten, met de voorlichters. Dat een, die hebben een fantastisch netwerk waardoor ze heel snel kunnen inspelen daarop. Uh, maar ik heb natuurlijk liever uh, dat we wel even dat telefoontje kunnen plegen... en dat die mensen hun tijd kunnen besteden in echt iets uit te zoeken... Maar de situatie is nou eenmaal zo, dat je uh, ja, daar daarin heel veel mee te maken hebt. Nou. Dat, je, dat je die gasten snel moet produceren, snel ook moet vastleggen. Hebben jullie er bij en de bij krant last van eigenlijk? Ja, nou bij, ik denk dat bij televisie, tenminste dat krijg ik altijd te horen... dat als je in de wereld daar doorgaat, dan ga je niet bij Pauw man. Nee. Nee. Dus een gast is maar één per avond ja. ergens te zien. En bij kranten, is, of bij uh, gedrukte media, is het anders. Want uh, de, ik bedoel, nou wat hadden we... Oh ja, bijvoorbeeld Dirk Sauer laatst een boek, nou. Moska overal interview met Dirk Sauer ja. Of die dochter van Isha Meijer. Overal. Dus, dus in, in die zin zijn wij... Wij zeggen altijd wel, we willen graag het eerste interview hebben... en dat lukt ook wel eens, maar dat lukt ook soms niet. Nou ja, dan zie je dat uh, die mensen overal terugkeren. Dus dat, is, dat werkt wel anders dan bij uh, televisie. Dan. Ja. Wij maken of, wel... Ik vind het wel heel hinderlijk trouwens, oh, daar niet van. <laughs> maken wel, we proberen natuurlijk wel een journalistieke afweging te maken... als een gast in de wereldrijd door zit, zeg maar wat... en het is toch nog interessant voor ons om hem ook te doen... dan moeten we dat natuurlijk gewoon doen... Uh, maar het is inderdaad doorgaans wel zo... dat, uh, dat, dat ja, als hij bij de een zit, gaat hij niet bij de ander zitten. Omdat natuurlijk vaak het verhaal ook dan wel verteld is. Om dat dan, dan nog een keertje over te gaan doen. Dus je moet altijd proberen of we weer een andere invalshoek maar te kiezen. je zou ook kunnen zeggen... Van, uh, want wat wij dan altijd zeggen is... ja, de me onze meeste lezers hebben maar één abonnement. Hè? De, we hebben maar heel klein deeltje dubbel dus dan zeggen we toch, nou ja, jammer dat diegene ook in de volkshand heeft gestaan, maar we doen het toch nog ja. voor ons. Dat zou je als uh, ja, nieuwsuur ook hoor. kunnen zeggen. Niet iedereen, uh, niet alle nieuwsuurkijkers kijken naar de wereld erdoor. Ja, heel soms gebeurt het ook wel. Um, maar goed, het aantal uh, vaak, kijk, als iemand ook iets nieuwsachtig zegt in de wereld draait door, dan krijgt dat natuurlijk daarna ook weer meteen zijn vervolg En alle andere media. Vervolgens komt er dan ook nog een keer bij ons. Wij willen natuurlijk ook een actueel. Uh, ja, fris programma zijn en natuurlijk ja. ook zoveel mogelijk eigen invalshoeken. En jullie hebben uh, misschien genoemd. toch wel... Want, want de wereld draait door Nieuwsuur en Pauw Witteman... dat is misschien ook wel een, echt een avondje tv voor... Uh, nou ja, voor de hardcore tv. Voor, haar, ja. je, eh, maar, voor mij, je, als ik thuis ben, doe ik dat rondje. Ve ja. Veel dezelfde uh, kijkers ja. zitten daar bij die, bij die programma's. Nog even over, want jij begon over Humberto Tant. Jij kent hem trouwens over, uit, uit jouw AVR-tijd ja. ook, geloof ja. ik, he, samengewerkt. Uh, uh, wa waarom is hij de, de goede man voor dit... Nou, het is een, een heel, sowieso een heel ermabele man en een goed journalist. En uh, ja, ik denk dat hij, uh, ja, het is, het is de ideale schoonzoon, maar hij heeft ook humor. Ik, bedoel, ik vind gewoon een, uh, hij heeft over een half jaar geleden voor ons uh, de Amsterdammer van het Jaargala gepresenteerd. En dat organiseren wij eens per jaar om, uh, nou ja, dan nomineren we de beste Amsterdammers. En dat deed hij ook echt geweldig. En uh -huh. toen dacht ik ook weer van, wat ben je toch tot, tot een hoop in staat. En hij heeft ook de laatste jaren zich opgesloten in de ochtend. Ja. Dus ik vind het leuk dat hij nu even in de avond... Hij is bij, en, bij eh, dat boulevard ja. gezeten, dus hij heeft ook een beetje met dat showbiz-wereldje nog wel wat. Dus, nou ja, dat kan. En dan gaat het eens eentje doen, dus niet als duo. Ja, dat vind ik ook verrassend. He? Want we zijn nu ook wel een beetje klaar met die duo's. Ja. Dus uh, alleen, ja. Uh, we wensen veel succes. Um, dan... En daar hebben we van de week ook al over gesproken. Veel lof uh, over jullie uh, rubriek, uh, of reportageserie over de laatste levensfase. Het zijn langere reportages, slow journalism wordt dat dan wel genoemd. Gewoon eens even de tijd nemen om een verhaal uit te Tien uiten. minuten. Nou, <laughs> nou ja, dat is op tv toch al heel wat ook. Om, ja. en, en dan in een serie van vier. Dus. Uh, veel lof daarover, dat moet jou goed stemmen, Joost. Wat, wat vind jij ervan? Heb je het gekeken? Ik vind het geweldig, ja. Ik heb het ook al net uh, tegen Joost gezegd, maar ik vind het uh, ontzettend... Ten eerste vind ik het onderwerp echt briljant gekozen. Want ik heb echt het idee dat het ontzettend leeft. Dat zie je ook trouwens in de kranten en in andere media. Dat, uh, elke dag lees je wel iets over dementie, euthanasie, uh, behandelen of niet behandelen. J jouw persoonlijk ook? Is dat ook iets waar jij zelf mee bezig bent? Uh... Ja, of met de krant. Ja, dat, overigens ook bij mij persoonlijk. Want mijn moeder heeft, is, is een, een voorbeeld van iemand die net heeft gezegd... ik ga niet behandelen. En dan merk je ook hoe, wat voor reacties dat oproept in de omgeving... en hoe iedereen hiermee bezig is. Maar, uh, en bij de krant uh, zijn wij ook, uh, aan het nadenken van hoe we hier structureel aandacht aan kunnen besteden. En wij, ik heb nu, uh, binnenkort komen, gaan we, een, uh, ko, komt er een columnist, uh, in het parool elke week. En dat is Annemij T. En Annemij T is hoogleraar aan de UVA in, uh, dementie in de laatste levensfase. En, uh, dus zo doen wij, zijn wij er ook wel behoorlijk mee bezig. Maar ik vind van Nieuwsuren zo ontzettend sterk... om dit op de agenda te zetten en in vier delen te doen. Want daarmee maak je echt een hele erge keuze. En dat vind ik journalistiek eisensterk. Ja. Was dit het effect over wat jij verwachtte, Joost, toen jullie dit bedachten? Ja, dat hoop je natuurlijk wel. Je moet altijd kijken hoe dat uitpakt. Maar um, dat is natuurlijk een beetje atypisch voor Nieuwsuren. Hè? De, dat is natuurlijk wel zo. Uh, wij zijn natuurlijk heel erg op het nieuws gericht... En op de analyse, op het nieuws van de dag. En dat moeten we ook vooral blijven doen... Maar ik vind het niet slecht om zo af en toe uh, eventjes een keuze te maken voor zoiets. Ook niet iedere week, maar wel zo af en toe. En dat je echt dat op de agenda probeert te zetten. En wat je natuurlijk mee beoogt, is dat mensen naar de televisie kijken... en ja, dat dan ook aangrijpen om er verder over te praten. En uh, uh, ja, dat, dat gebeurt geloof ik hier wel. Als ik de reacties een beetje om me heen hoor, heeft het dat effect wel. Gaat vaker gebeuren, dit soort series? Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar nogmaals, wat ik zeg, niet iedere week. Want nieuws is natuurlijk echt een programma wat bij het Nieuws van de Dag de duiding moet geven. in de achtergronden. Maar het kan natuurlijk maar wel. Maar plus, het kost ook ontzettend veel inspanning. En mensen ja, die je daaraan kwijt bent. Het is natuurlijk en een, een enorme investering. Ja. Hè? De, de betrokken redacteuren die dat bij ons doen. Uh, Judith Pennaerts en Jane van Laar. Dat zijn twee hele goede gezondheidszorgredacteuren. Die natuurlijk in de tijd dat ze hierin hebben geïnvesteerd. Dat is bijna twee maanden geweest om daarover na te denken. Om dat vertrouwen te winnen. Om te draaien, om te monteren. Dat is echt een enorme klus. Die hebt natuurlijk in die tussentijd minder aandacht gehad voor de andere dingen in de zorg waar heel veel aan de hand is. Dus in die zin maak je ook wel een inhoudelijke journalistieke keuze... met, met ook wel voor- en nadelen. Maar toch vind ik het wel goed om af en toe te doen. Ik vind altijd dat je in de journalistiek... maar beter echt bewust voor iets kan kiezen... dan het allemaal half-half te doen. Mee eens? Helemaal eens, ja. <laughs> ja eigenlijk is het de bedoeling ja, jullie ja, even ja, niet alleen ja, oh, zijn uh... ook af en toe. Maar goed, nee, maar die afweging ik vind ook, van Jozef... ook een hele goede krant. <laughs> nee, maar die afweging die Jo zegt, dat, dat hebben wij ook. We hebben ook twee uh, onderzoeksjournalisten die, die we vast op serie zetten. We hebben vorig jaar een serie over de reconstructie van het Stedelijk Museum... Hè, waar er natuurlijk heel veel mis is gegaan. Nu zijn we er allemaal heel blij mee. Mm -hmm. Maar dan hebben we ook toen uh, twee journalisten nou, ik geloof drie maanden opgezet. En het is ook dagelijks... Uh, in de krant gehad, zeven dagen achter elkaar... en dan zie je wat voor meerwaarde dat heeft. Hè? Het onttrek je aan de baan van de dag, je, heb, je maakt je eigen agenda... je gaat de nou, diepte in, het is, uh, het, is het wel waar. Want het, het gemopper in het algemeen is toch wel eens... van ja, er is gewoon nooit te, te, te, genoeg tijd voor en te weinig uh, geld voor... maar in de praktijk zie je dus dat het wel gewoon gebeurt. Ja. ja, en ik ben er ook echt van overtuigd... dat als je gaat kijken naar het vak zelf, de journalistiek... Uh, dat dit echt de toekomst is. Uh, dat wij als journalistiek echt laten zien in onze. Nou ja, Barbara dan met de krant en ik dan dit van met de televisie. Natuurlijk moeten we bij het lopende nieuws dat zo goed mogelijk op onze manier duiden en analyseren en, en helderheid overgeven. Maar dat je daarnaast is het. Zo'n belangrijke poot om ook te laten zien aan je mensen, aan je lezers, aan je kijkers waar de journalistiek voor is. En dat kan je alleen maar doen door dit soort producten te maken op een zo integer en goed mogelijke manier. En dat mensen ook denken: in een wereld waar natuurlijk heel veel kritiek is, ook op de media, uh, van nou ja, dat is toch ook wel weer goed. En als we dat niet zouden hebben, dan missen we ook wel wat. Ga daarmee door. <laughs> Ah, dat vond ik wel mooi om even <laughs> te zeggen. Uh, en dank dat jullie hier waren in het mediaforum. En kom gewoon uh, gauw weer een keer terug. Barbara van Beukering hey, en dankjewel. Uh, Joost Oranje. Dank je wel. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan snel naar de andere kant van de tafel. Want op vrijdag weet je het nooit. Dan kunnen we maar zo een beslissingsronde spelen. En zij begint al een beetje te lachen. Want de, uh, ja, de druk ligt zwaar op haar schouders. Lisa Schipper, 24 jaar uit Utrecht. Studenten uh, Europese studies. Want je hebt het natuurlijk een beetje gevolgd deze week. Wat er gebeurde hier in die quiz. Ja, ik was erg... Uh teleurgesteld gisteren. Ja, ja, het wordt echt lastig. Ja, gisteren kwam die man ineens langs. Die heeft alles een keer die quiz gewonnen ooit. Uh, en die zette zomaar even 140 punten op het scorebord. Ja. Uh, maar het kan wel gewoon. We beginnen gewoon blanco, Lisa. Ja, dat is waar. Ik ga gewoon mijn best doen. Ja. Dan zien we het wel. Je hebt, je hebt het allemaal een beetje gevolgd. We gaan jou testen nu op je nieuwskennis. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Come fly with me. Let's fly, let's fly. Het is de bedoeling om over een paar jaar alle vakantievluchten... af te handelen via vliegveld Lelystad. Wat is het belang van dit akkoord? Waarom moest dit? Nou, de toekomst van Schiphol en ook van de KLM stond op het spel. De verbeteringen zijn nodig om de slag om de reiziger niet te verliezen. Up, let's fly away. Na maandenlange onderhandelingen hebben Schiphol en de KLM... een akkoord bereikt over de toekomst van de luchthaven Schiphol... met grote gevolgen voor Lelystad. Want Lelystad Airport moet ervoor zorgen dat Schiphol verder kan groeien. Hier is vraag 1. Welke chartermaatschappij is niet blij met de plannen... om vakantievluchten in de toekomst te verplaatsen van Schiphol naar Lelystad? Mm, Ryanair. Ryanair is niet goed. Het is Arkerfly... En de directeur daar, Steven van der Heijden, die vindt het vooral kwalijk dat Schiphol niet heeft overlegd met de betrokken luchtvaartmaatschappijen. Vraag 2, er moet nog een hoop gebeuren om die luchthaven in Lelystad geschikt te maken voor vakantievluchten. Vanaf welk jaar moet er op Lelystad worden gevlogen? 2017. En dat is goed, moet dus fors geïnvesteerd worden in een langere landingsbaan en ook betere faciliteiten voor de reizigers. Vraag 3 is de kop uit de krant. Ik lees hem voor en je krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen waar hij bij hoort. De kop luidt als volgt, nog altijd zelfverzekerd door de steun van buiten. Nog altijd zelfverzekerd door de steun van buiten. Gaat dit over 1. Jeroen Dijsselbloem, hij ligt onder vuur doordat Frankrijk en Duitsland pleiten voor een vaste voorzitter van de Eurogroep. Maar Onno Ruding vindt dat een slecht idee. 2. Bondgenoten worden steeds belangrijker voor Assad en de rebellen. Of drie, Oprah Winfrey, lang niet meer alle projecten waarbij de televisiester betrokken is, veranderen in goud. Maar gisteren mocht de televisiester een eredoctoraat van de prestigieuze universiteit van Harvard in ontvangst nemen. Waar hoort die kop bij? Wie van de drie? Dat uh, is twee. En dat is goed, ja. Kop uit NRC Next. Deze week maakte de Europese Unie wapenleveranties door lidstaten aan gematigde groepen opstandelingen mogelijk door het wapenembargo te laten verlopen. Vraag 4, Assad zei gisteren dat de eerste S-300-raketten al in zijn land zijn aangekomen. Van welk land zou Assad die S-300-raketten hebben gekregen? Uit Rusland. En ook dat is goed. We gaan naar vraag 5, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Alweer is het me niet gelukt om een roman te schrijven... uitsluitend over een individu en wat haar gebeurt. Een klein drama. Nee, het heeft toch weer een maatschappelijke achtergrond. Het is mijn lot. Wie is deze man? Uh, is het Van der Heijden? AFTH Van der Heijden is goed. De schrijver hij heeft gisteren de pc hoofdprijs in Den Haag in ontvangst genomen. Die kreeg hij voor zijn hele oeuvre. Vraag 6. Er was gisteren meer boekennieuws. Ook schrijver Michael Berg viel met zijn neus in de boter. Welke prijs sleepte hij in de wacht? De gouden strop. Ja, dat is goed. Hij won de prijs voor het beste spannende boek van het afgelopen jaar. En dat was voor de thriller Nacht in Parijs. Het gaat eigenlijk heel goed... Lisa, merk ja, je dat? Ja, nou ja, gaat wel lekker inderdaad. Ja, maar goed, de gaat, lat ligt ook. Hij gaat <laughs> lekker, hij gaat lekker. Uh, eentje gemist nog maar, dus het kan nog alle kanten op. En je kan met de laatste vraag vier punten verdienen. Uh, bezoeken een persoon uit het nieuws. Dus het gaat om een persoon, niet een onderwerp. En als jij weet wie het is, onmiddellijk stop schreeuwen gewoon. Um, gaat om vier punten, hè? dus uh, spitsen de oren. Hier komen de aanwijzingen. Wie is dit? Vier. Door mij heeft Anthony Hopkins weer een mooie rol. Drie. Tot nu toe heb ik nog maar een jaar voor mijn vrijheid kunnen genieten. Stop. Uh, Willem Holleder? Zij zegt Willem Holleder. Voor twee punten was de aanwijzing geweest. De hechtenis van Danny en mij is gisteren met twee weken verlinkt. En voor één punt de Telegraaf meldt vandaag... dat ik de oud-topman van de Hells Angels heb afgeperst. Het is inderdaad Willem Holleder. Um, er komt namelijk een film weer he, over de Heineken-ontvoering... en Anthony Hopkins gaat dan de rol van Freddy Heineken spelen. Dus daar had hij eerste aanwijzing mee te maken. Um, je komt op uh, 8. Uh, dat betekent dat er 18 nodig zijn om uh, te winnen.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 Vandaag luidt de stelling. Luchthaven Schiphol moet maximaal uitbreiden. Het ging er in de quiz ook al even over. Schiphol gaat dus uitbreiden. Dat spraken KLM en de luchthaven gisteren af. Het vliegveld gaat zich meer richten op grote intercontinentale vluchten. En Schiphol wil uh, meer overstappende reizigers aantrekken. Korte vakantievluchten zouden dan moeten uitwijken naar Lelystad. Omdat op Schiphol geen plaats meer zou zijn voor deze charters. Nou, Arkerfly is daar dus over En uh, we zijn benieuwd wat u ervan vindt. Luchthaven Schiphol moet maximaal uitbreiden. Eens of oneens? SMS staat naar 70-70. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert het eens of oneens doe het dan met Hekje Standpunt. We zijn terug bij Lisa Schipper, 24 jaar in Utrecht. Um, student Europese studies heeft alles nog in eigen hand. Want, tuurlijk, het staat er met grote letters. 140 punten. Abdelalila Ouali zette dat gisteren neer. Um, maar als gezegd, je hebt net 8 gescoord. Dat betekent dat er 18 vragen goed moeten zijn en de ervaring leert dat alles gewoon klopt... dan kan dat in de tijd die we hebben, namelijk 90 seconden. Maar dan moet echt alles kloppen. Dus je hebt het helemaal in eigen hand, Lisa. Ik ga mijn best doen. Hij luistert mee, denk ik, daar in Almere, Abdelina. Want uh, dat wordt al heel spannend. En uh, voor ons allemaal, doe je best. Hier komen de vragen. Ik moet de vraag helemaal stellen, zeg ik erbij. En dan pas het antwoord, of pas. Komen ze. De Nationale Nieuwsbis. Bij de voorbereidingen van de Winterspelen in welke plaats is mogelijk 23 miljard euro gestolen door ambtenaren en zakenlui? Sotje. Goed, in welke stad staat de school van waaruit het eindexamen Frans is uitgelekt? Rotterdam. Goed, op welke luchthaven vond gisteren een kleine explosie van een rioolbuis plaats? Schiphol. Goed, voor welk voertuig is de verplichte APK van de baan? Uh, auto's. Motor. De universiteit van welke stad heeft een hoogleraar criminologie... op non-actief gesteld vanwege plagiaat? In Chrono. Goed. Welke staatssecretaris wil gehoorschade bij jongeren nationaal aanpakken? Van Rijn. Goed. Welk ziekenhuis gaf vorig jaar opgestapte bestuurders... een ontslagvergoeding van 4,3 ton mee? VUMC. Goed. Welke Nederlandse prins verwacht in november zijn tweede kind? Pas. Carlos, in welk Nederlands museum wordt de opgezette ijsbeer Knoet vanaf juni tentoongesteld? Pas. Naturalis. welke eurocommissaris wil een eind maken aan duur bellen in het buitenland? Kroes. Goed, welke dienst moet volgens een commissie onder leiding van dokters van Leeuwen drastisch hervormen? De buitenlandse zaken. De diplomatieke dienst. Welke voetbalclub verlengt het contract met Erik Abidal niet? Um, Real Madrid. Het is Barcelona. Welk land beschikt eindelijk officieel over een woord voor tongzoenen? Frankrijk. Frankrijk is goed. Wie heeft zijn voor zijn onderzoek naar de project x XRL in Haren ruim 35.000 euro gekregen? Job Cohen. Goed. Met wat voor vervoersmiddel is het Koninklijk Paar gisteren van Gelderland naar Utrecht gereisd? Met een boot. Goed. Van welke voetbalclub hebben de twee supportersverenigingen per direct het vertrouwen in de leiding opgezegd? Jereveen. Goed. Welke stad is gisteren een ambulance leeg geroofd terwijl de ambulancebroeders hulp verleenden? Maastricht. Goed. Bij bijna 70% van wat voor soort auto's moeten vanaf volgend jaar toch weer wegenbelasting worden betaald? Oldtimers. Dat is goed. Nou, het ging hartstikke goed vond ik, maar ja, zijn het er 18. Nee, dat... net een paar keer te vaak passen. Even kijken hoeveel hebben we dat bijgehouden, jongens, hoe vaak ze moesten passen. Denk twee, twee, misschien net drie keer. Ja, drie keer. Uh, er zijn er nu uh, 13 goed. 104 kom je op. Ja, prachtige ja, met scoren. Net scoren toch, ja. ja. Ja, keurige scoren in een normale week. Als er niet zo'n enorme nieuwsgek voor je was geweest. Ja, inderdaad. Ik dacht maandag al, het zal misschien krap worden met 96. Maar toen... Uh... Ja. Nou, ja. We hebben hier de regel dat je nog een keer mee mag doen... als je niet gewonnen hebt. Um, dus... Um... Doe dat gewoon, zou ik zeggen. Ja, en dan gokken het. we erop dat we die week wat andere kandidaten hebben. Um, 104, daarmee ga je naar huis en het normale prijzenpakket. Dus de kaarten voor beeld en geluiden, lunchradio de mok en de lunchbox. En ik kan nog wel een keer zeggen, gewoon goed gespeeld. Ja, dank je wel. Goede reis terug naar het prachtige Utrecht. Weet ik uit eigen ervaring. <laughs> dan gaan we naar de winnaar van deze week. Hij was hier gisteren. Abdelila Ouali uit Almere. Goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd maar weer. Ja, hartstikke bedankt. hartstikke bedankt. Ja was nog spannend. Ja, kneep je hem nog wel even? Uh, ja, na ronde 1 wel even, ja, inderdaad. Ja, ik kan ja, me dat ja. voorstellen. Uh, heb jij een mooie bestemming voor die 300 euro's? Um, daar ga ik even over nadenken. Uh, ik, had er, uh, ik had er eerlijk gezegd er niet uh, op gerekend, maar uh, ja. het komt helemaal goed. Nou ja, dat is ook wat je gisteren zei. Je hebt ooit een keer de overall quiz gewonnen. Twee jaar geleden of zo, was dat? Drie jaar geleden. Toen um, had je je echt goed voorbereid. Gisteren wat minder, maar goed... Je, je ziet toch, je hebt gewoon talent om die nieuwsfeiten goed uh, te onthouden. Ja, ja, hartstikke leuk om weer uh, de weekwinnaar te zijn. Oké. Okay. Uh, doe er je voordeel mee en denk aan ons als je het gaat uitgeven. Ga ik zeker doen. Hartelijk okay. bedankt. hoi hoi. En nog een keer gefeliciteerd. Hij woont in Almere, Abdelila Ouali, de winnaar van deze week van uh, de Nieuwskunst. Wij melden ons zometeen met een nieuwe werklunch na het NOS Journaal. Ja. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Zometeen om twee uur in Vrijdagmiddaglaag.